11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Obama zal bij de begrafenis van Nelson Mandela zijn. Hij en zijn vrouw Michelle zullen daarvoor ook een aantal herdenkingen bijwonen. Mandela wordt begraven op zondag 15 december. De oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbegrafenis. De Griekse politie heeft in Athene traangas gebruikt tegen protesterende scholieren... Duizenden jongeren hielden een mars om een jongen van 15 te herdenken... die in 2008 door de politie werd doodgeschoten. Destijds braken in verschillende Griekse steden rellen uit die drie weken duurden. De politie arresteerde vandaag in Athene meer dan 30 demonstranten... die met flessen en stenen naar de politie gooiden. Denemarken en Noorwegen gaan helpen met het onschadelijk maken van de chemische wapens uit Syrië...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 De rechtbank in Duitsland zegt dat de voormalige SS'er en Auschwitz-kampbewaarder leidt aan dementie, waardoor een eerlijk proces niet mogelijk is. Lipschitz, die 94 is, zat sinds mei vast op verdenking van medeplichtigheid aan moord in vernietigingskamp Auschwitz. Hij heeft steeds elke betrokkenheid ontkend en gezegd dat hij alleen in het kamp werkte als kok.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 VVD'er Matthijs Huizing stapt per direct uit de Tweede Kamer. De reden waarom is niet duidelijk. Huizing is 53. Hij zat sinds 2010 in de Tweede Kamer... waar hij zich voor de VVD vooral bezighield met sport en media. Het Nederlands elftal speelt zijn eerste wedstrijd op het WK in Brazilië... op 13 juni tegen Spanje in Salvador. Daarna moet Oranje met zijn gevolg in de poolfase... nog twee keer naar andere steden reizen, zoals alle teams... De Nederlandse elftal moet verder in groep B tegen Chili en Australië. Groep G wordt gezien als de pool des doods met Portugal, Duitsland, Ghana en de Verenigde Staten. Het weer. In het binnenland op een enkele winterse bui nadroog. Het koelt daar af tot dicht bij nul. In de kustgebieden blijven enkele buien mogelijk, soms met natte sneeuw. Tegen de ochtend raakt het overal bewolkt en later valt soms wat regen, eerst mogelijk nog natte sneeuw. De temperatuur wordt 5 tot 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. En de ANWB waarschuwt voor gladheid in de provincies Groningen en Drenthe. Dat was de verkeersinformatie. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.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 FIFA-voorzitter Sepp Blatter is straks tijdens het WK eindverantwoordelijk voor de uitslagen van de wedstrijden, de exacte duur van de verlengingen en het antwoord op de vraag of de bal over de doellijn was of net niet. Het kan niet anders. Dit wordt het eerlijkste wereldkampioenschap ooit. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Toegegeven, het is al meer dan 24 uur geleden dat hij overleed, maar we gaan het vanavond echt nog over hem hebben. Nelson Mandela. We horen in hoeverre Mandela een voorbeeld is voor onze premier, Mark Rutte, en met de rechtsfilosoof Afshin Elian blikken we terug op de waarheids- en verzoeningscommissie die Mandela bedacht en waarop Elian promoveerde. En om vijf voor twaalf Stef Bos over Mandela. Over Rutte gesproken, morgen gaat hij naar de Palestijnse Westoever, waar een op het oog prachtige stad uit de grond wordt gestampt. Mede gefinancierd door beleggers uit Qatar en de internationale gemeenschap. Wat is dat precies voor een stad en wie gaat daar wonen? En het was de dag van de WK-loting. Met uit Brazilië correspondent Ineke Holtwijk... bespreken we de speelsteden waar Nederland terechtkomt. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 6 december. Nederland! Ja. Spanje dus, Chili en Australië. Dat zijn de drie landen waar Nederland in ieder geval... tegenspeelt op het WK in Brazilië. Is Louis van Gaal hier tevreden mee? Nou ja, wat, wat is tevreden? Ik bedoel, uh, je kan er niets aan veranderen. Het gebeurt gewoon. Het eindeloze gefilosofeer over de kansen van Oranje is begonnen. Hoewel oud-internationaal Pierre van Hoydonk even snel alle analyses overbodig maakte. Ik bedoel, er zijn uh, zwakkere pools. En er zijn er ook, die zijn, die zijn veel sterker, maar ja. Ja, dankjewel Pierre. De andere grote vraag bij de loting was... gaat voorzitter Blatter iets zeggen over Nelson Mandela? Jack van Gelder dacht in de ochtend van wel. Maar ik neem aan dat Blatter het moment pakt om, uh, om de stil te staan bij het overlijden van Mandela. Dat zal hem, hoe gek het ook klinkt, zelf ook goed uitkomen. Dan denkt men opeens, Hey, het is toch een mens, die Blatter. In de middag dacht die er nog steeds. En ik neem aan dat uh, de heer Blatter ook nog wel wat woorden uh, zal wijden... aan uh, de bijzondere band die uh, de wereld, maar dus ook Blatter, met Mandela heeft gehad. Blatter kwam het podium op en de presentatrice gaf hem zelfs een mooie voorzet. Maar Blatter deed er niks mee. Mr. Blatter, hoe voel je vandaag? Ik voel me heel goed. Blatter kreeg nog een herkansing bij de minuut stilte voor Mandela. Maar ook dat ging mis. Want de FIFA-baas vond 60 seconden veel te veel. We tellen even mee, zodat we voortaan weten hoe lang een minuut stilte volgens Blatter duurt. Con een minuto de silencio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En nu let's we de Let's celebrate Mandela, but let's celebrate football. Applaud, please. Ja, in de wereld draait door reageerde Tom Echbus en Joep van Teck. Dat is te erg woorden. Joep, wat vond je Het is afschuwelijk. Huh? Huh? Wat, dat, Niet echt verrassend, maar... Dit is toch onbesch... onbestaanbaar? Ja, als, als we met de verlenging ook zo omgaan, dan... Uh... <lacht> Verder met Mandela in het jeugdjournaal vertelde een kind wat hij van zijn dood vond. Ik vind Nelson Mandela een hele lieve man... omdat hij de apart, apartheid heeft afgeschaft. Leerlingen van de Nelson Mandela school in Rotterdam waren verdrietig. Ik vind het uh, erg, want ja, nu is onze school vernoemd naar een man die dood is. Maar hij heeft wel vele mensen geïnspireerd, dat wel. Een jongetje had direct historisch besef. Ik vind dat deze dag gewoon naar Nelson Mandela moet vernoemd worden. Ja. Nelson Mandela dag vandaag. En tot slot sluiten we af met de stem van Mandela bij de opening van het eerste democratische parlement in Zuid-Afrika las hij een gedicht voor van Ingrid Jonker. Dit werd later gebruikt in een film. The kind is not dead. The child lifts his fist against his mother. Who shouts Africa? The child. Grown to a man. Tracks on through all Afrika. The child that grooned to a child. Journeys over the whole world. Without a boss. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen is gelezen door Joris Stebenitsky. Hij komt er niet, de derde Maasvlakte. Directeur Smits van het Rotterdamse havenbedrijf zegt in trouw dat je tegenwoordig niet meer kunt weten of er nieuwe havens nodig zijn. Je kunt beter bestaande havens vernieuwen, zegt Smits in zijn afscheidsinterview. Eind dit jaar stapt hij op. Volgens de Telegraaf verdient Marktplaats aan de verkoop van Nazi-spullen. Zoals pyjama's uit Auschwitz, dolken en SS-kleding. Uit een telling van het programma Kassa... blijkt dat er op de site zo'n 2000 Nazi-spullen worden verhandeld. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil dat Marktplaats zijn verantwoordelijkheid neemt, net als eBay. Dat haalde nazi-spullen ondanks van zijn website... en doneerde vanwege het schandaal geld aan een goed doel. Er moeten meer Syrische vluchtelingen worden opgevangen in Nederland. Dat schrijft de protestantse kerk in een brief aan de regering. Het Nederlands Dagblad schrijft erover. Gevluchte Syriërs moeten volgens de kerk worden opgevangen... bij familie of bekenden in Nederland. Nu er een tweedelige serie wordt uitgezonden... over oud-politicus Willem Aantjes... wordt hij bedolven onder de Twitterberichten. Iedereen wil weten of het klopt dat hij lid was van de Waffen-SS... Hij zegt in Trouw dat hij er helemaal ziek van wordt... en dat er natuurlijk helemaal niets van klopt. De serie is drama, zegt hij. De afdelingen spoedeisende hulp in ziekenhuizen... willen af van een nieuw declaratiesysteem... dat patiënten volgens hen met onbegrijpelijk hoge kosten opzadelt. Mensen zijn al snel 450 euro kwijt... als ze een pleister- of tetanusprik nodig hebben. In de Volkskrant zeggen de eerste hulpposten... dat het komt door nieuwe tarieven van verzekeraars... Ja, hoe komt het dan dat die zo hoog zijn... dat snappen ze op de spoedeisende hulp ook niet zo goed... Onbegrijpelijk, zeggen ze in de krant, bijna niet uit te leggen. Volgens trouw dreigen veel peuterspeelzalen hun deuren te moeten sluiten. Ze moeten van het kabinet gaan concurreren met de kinderopvang. en worden voor veel ouders te duur, zegt de branchevereniging. Daardoor zouden 50.000 peuters onnodig thuis zitten. voordat ze naar de basisschool kunnen. Wees voorbereid op drukte in uw plaatselijke tuincentrum. Want dit weekend worden massaal kerstbomen ingeslagen. Verkopers zeggen in de Telegraaf dat het veel drukker wordt dan in andere jaren. Komt volgens de krant door de crisis. Mensen hebben geen. Geen geld meer voor een verre reis en willen dat compenseren... met een uitbundig versierde kerstboom met veel tierenlantijntjes. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. <tied> En van Stories. Het is vrijdagavond, tijd voor het wekelijks gesprek... met de minister-president in Den Haag, Joost Vulling. Joost, goedenavond. Ja, deze dag staat in het teken van Nelson Mandela. Daar heb jij het ook vast over gehad, toch? Ja, daar gaat het na natuurlijk over. Uh, ja, dat is toch een, een politicus die tot de verbeelding spreekt. Een van de weinige politici die echt wereldwijd bekend is... en wereldwijd geliefd is. Dus ja, daar gaat het zeker over. Heb jij zelf eigenlijk wat met hem? Ja, ik zou haast zeggen, wie niet? Uh, kijk op Twitter en je ziet iedereen uh, twitteren over Nelson Mandela... en daar zijn gevoelens uh, uiten. Wat, wat ik altijd wel altijd in een, in een bewonder is... en uh, dat komt waarschijnlijk omdat ik denk dat ik het zelf niet zou kunnen... wat ik zo knap vind, als je 27 jaar hebt vastgezeten, uh, uh, vastgezet door, door, door mensen die, die jou onderdrukken om wie je bent... en je komt vrij dat je dan eigenlijk geen last hebt van rancune... en vergevingsgezind bent, dat vind ik altijd wel heel knap. Ik denk dat ik dat niet zou kunnen. Nee. Heb je ook aan Rutte gevraagd of het iets met hem heeft? Uh, jazeker. Uh, ik had de vraag iets anders geformuleerd. Ik merk vaak in gesprekken met politici, zeg tussen de 30 en de 45... Uh, als er gevraagd wordt van, nou ja, uh, uh, wie is je idool, wie is je voorbeeld... dan valt heel vaak de, uh, de, de, de naam Nelson Mandela. Dus dat heb ik ook aan, aan Mark Rutte gevraagd. Is het voor hem ook een, een bijzonder voorbeeld? Het is, is zeker iemand die ik bewonder. Ja, dat is Zeker weten. Ja, dat gaat ook voor heel veel mensen. Ik denk ook van, van alle generaties. De man heeft natuurlijk onwaarschijnlijk moed getoond. 27 jaar Robben Eiland overleefd. En vervolgens met die mildheid en die wijsheid er weer uitgekomen. En dat uiterst complexe land proberen bij elkaar te brengen. Is het ook een politicus um, waarvan u de naam laat vallen. Hij is natuurlijk gisteren overleden, maar als ik u een half jaar geleden had gevraagd, noem eens een voorbeeld. Had u dan ook zijn naam genoemd, of komen er dan, komen er dan toch andere namen naar boven? Eh, voorbeelden noem ik nooit. Ja. Uh, want ik, ik, een politicus die zegt, ik heb een voorbeeld, dat vind ik altijd een beetje zorgelijk. Uh, maar je kunt je laten inspireren. Maar waarom vind u dat zorgelijk, overigens? Ja, omdat je dan jezelf gaat enten op een ander. Voor je het weet, ga je proberen hem na te doen. Dat gaat nooit werken. Iedereen is zichzelf. En uh, moet proberen vanuit zijn eigen uniciteit zijn vak uit te oefenen. Maar je kunt je wel laten inspireren. Uh, je kunt bewondering hebben voor iemand. Ik heb grote bewondering voor uh, Mandela. En ja, dat leven dat gaat natuurlijk verder politiek voorbij. Uh, dat is een inspiratiebron, denk ik, voor heel veel mensen die worstelen uh, met uh, grote problemen. en te maken hebben met tegenslag. en heen weten te komen. en vervolgens uh, met zoveel leiderschap en zoveel. Uh, ja, mooi woord dan. Het Engelse woord grace kan ik er niet voor bedenken. Da daar het leven verder in leiden. Ja, u heeft het over leiderschap. Uh, daar denkt u vast over na. Want u bent immers, de leider van ons land. Is, is er een, een eigenschap die u van hem zou willen erven? Opnieuw, ik, ik ga mezelf niet vergelijken met uh, Mandela. Ik, ik kan straks met een stijve nek naar de mannen opkijken. We kunnen allemaal met een stijve nek opkijken. Er is iemand overleden die uh, toen hij nog een leven was tot gisteravond behoorde... tot misschien wel de twee, drie grootste mannen vrouwen op deze wereld. Dan ga ik niet proberen daar... Uh, ja, u, in zeg de schaduw vormen. van het standbeeld te gaan staan. Nee, nee, nee, maar dat is de vraag niet bedoeld. Van, maar uh, als, u, als u naar hem kijkt... Dat, dat u af en toe denkt van... Goh, als ik die eigenschap van hem zou, hè, zou hebben... dat zou ik wel goed kunnen gebruiken. Iedereen is wie die is. Je kunt je inspireren door mensen. Maar als je gaat proberen een eigenschap... Hè, ik ga proberen bij Joost Vullings, bij u dus... te zeggen, nou, die eigenschap zou ik nog graag willen hebben... dan snij ik bij u eruit en dat implanteer ik bij mezelf. Dat werkt nooit. Je bent, een, je bent als mens een totaal systeem... Ik ben een systeemdenker. Je bent wie je bent. En dat doe je ook in een context. Maar je kunt je dat inspireren door mensen. Die kunnen je tot ideeën aanzetten. Of tot een bepaalde manier van problemen benaderen. En, en, en dat is natuurlijk waarom ik altijd erg geïnteresseerd ben in leiderschap. er veel over lees. Uh, uh, en ook deze baan interessant vind omdat ik natuurlijk de kans heb om ook met heel veel collega's erover te spreken. Wie gaat er eigenlijk naar zijn begrafenis namens Nederland? Als deze uitzending plaatsvindt, is dat mogelijk bekend. Maar het hangt ook erg af van de precieze arrangementen rond de begrafenis. Er zijn allerlei geruchten. Het is nu nog... Het is vijf uur smiddags. Nee, het is tien voor vier. Tien voor vier. Ja, ik kan naar de klok kijken, u niet. Ja, nee, precies. Uh, tien u. voor vier. Ja. En op dit moment is nog onduidelijk of er één begrafenis is. Nou, Het zal één begrafenis zijn, maar of er of één hele grote... begrafenis of een staatsbegrafenis. Precies. Ja. En, en we moeten even kijken hoe precies... maar. Uh, en als de koning gaat, dan ga ik niet. Hè. We gaan meestal niet samen naar het buitenland, maar we zullen daar met een hele zware delegatie vertegenwoordigd zijn. Maar oud-premiers die kunnen wellicht ook mee. Houdt ook helemaal af van wat Zuid-Afrika wil. Uh, er komen natuurlijk heel veel mensen naar Zuid-Afrika, dus de vraag is uh, of ook überhaupt daar ruimte voor zou zijn. Ja, en prinses Beatrix, die, die heeft een... hem. Uh, uh, uh, we eigenlijk... kunnen al die nou, nou actieve lach... carrière het meeste met hem te maken. Zeker, gehad. zeker. Ja. En, en ik weet ook van prinses Beatrix dat zij uh, toen nog als koningin in de contacten met Mandela voor haar buiten dierbaar zijn maar of, uh, of en wie dat moeten we echt uh, bekijken ja dan uh, Guy Verhofstadt, van andere grootheid... maar in de liberale kring wel gewaardeerd. Uh, Zeker. U, u steunt hem als, als VVD-leider, als, ja, als kandidaat... als liberaal leider tijdens de Europese verkiezingen. En kunt u mij uitleggen wat zo'n leiderschap inhoudt? Want volgens mij is er een nieuw element toegevoegd. Nee, dat is aan de... totaal onduidelijk. Ja. Uh, er is ooit besloten, uh, uh, ergens in de politieke families... om in de verkiezingen uh, naar buiten te treden... met een spitsenkandidaat, een soort hoofdkandidaat... Uh, ik heb me daar vrij lang tegen verzet. Tegen dat hele idee. Maar goed, de sociaaldemocraten democraten met Martin Schulz... de huidige parlementsvoorzitter komen daarmee. De EVP, de partij zeg maar, van Angela Merkel... van Berlusconi, dus de... Zeg maar, de christendemocratische partij komt met iemand. En toen wij als liberalen gezegd... dan moeten we dat ook doen. Uh, en uh, we hebben als benelux-liberale partij... besloten om uh, daarvoor... Uh, naar voren te duwen, te voor te dragen... Uh, Kiefer Hofstad, de huidige fractievoorzitter. Maar... Iemand die liberaal wil stemmen in Nederland... kan niet op Guy Verhofstadt stemmen. Nee, dus uw vraag ook van waarom heb je überhaupt zo'n superkandidaat... is uh, heel, heel relativerend en kan ik ook moeilijk beantwoorden. Maar goed, we hebben dat nou eenmaal afgesproken. Europa is heel vaak ambigu. Um, en um, uh, het kan ook een keer diensten zijn... als er eens een keer een groot Europees debat zou zijn... dat je de drie of vier voorlieden van de grote politieke families... met elkaar in debat laat gaan... De kans dat dat nou heel veel kijkers trekt lijkt me niet zo groot. Want het zijn vaak ook weer mensen die op het nationale niveau veel minder bekend zijn. En is het dan zo dat Guy Verhofstadt namens de Europese liberalen ook de kandidaat is voor het voorzitterschap van de Europese Commissie? Ja, dat is de gedachte. Maar dan is het natuurlijk ook tegelijkertijd wat potsierlijk. Want de kans dat de liberalen eh, als de, veruit derde stroming in Europa eh, op grote achterstand van... De socialisten en de christendemocraten, dat die de voorzitter van de commissie gaan leveren, lijkt niet groot. Maar inderdaad, mocht die baan rollen naar de liberalen, dan is de gedachte van de liberale fractie in het Europees Parlement: dadelijk om steun te geven aan Kiever Hofstad als kandidaat. Er ontstond wat verwarring. De, de, de Benelux-liberalen steunen hem in zijn, in zijn kandidatuur. Ja. Maar die bijeenkomst was in het torentje. Waardoor ook mensen dachten dat hij dat als premier vond. Was het nou wel zo handig om in het torentje te gaan zitten? Ik heb geen ander kantoor. Waar had ik het dan moeten doen? Je kan genoeg zaaltjes afhuren. VVD-partijbureau. Oh, ja. Nou ja, volgens mij... Ik, ik ben altijd dezelfde. Ik ben vormer van mijn partij. En inderdaad ook premier van Nederland. Ik, ik zie daar geen, geen probleem in. Ja. Nou ja, er ontstond enige verwarring door. Dat is, dat ja, maar is, mijn, dat is ook heel leuk. Je moet altijd een beetje verwarring laten ontstaan. Dat is heel gezond, blijft iedereen scherp. En straks zijn de Europese verkiezingen geweest. En dan komt natuurlijk dat hele spel op gang van de samenstelling van de Europese Commissie. Uh, ook wie de voorzitter wordt. En dan zou het kunnen zijn dat u met het kabinet besluit om de socialist uh, of de, de Christendemocraten te steunen. Ja. Dus net zoals Angela ja. Merkel binnenkort naar buiten komt met wie voor de... Europese ChristenDemocraten de uh, leidende kandidaat zal zijn... en mogelijk de president van de commissiekandidaat. Uh, en daarnaast ook Duitsland uh, na de verkiezing moet gaan beslissen... wie het Duitse kabinet gaat steunen als voorzitter van de commissie. Het dat kan ook heel iemand anders zijn. Ja, dat geldt voor alle landen, ja. Dat is het soms ingewikkelde van de Europese politieke... We vinden ze het gek dat mensen Europa misschien wellicht wat verwarrend vinden. Want er wordt dan gesuggereerd dat er een soort overkoepelende kandidaten zijn... waar je niet op kan stemmen. Ja, het draagt toch niet allemaal bij tot, tot meer begrip en liefde voor Europa? Lijkt ja, Nogmaals, ik, ik was zelf ook geen, geen grote enthousiast aanhanger van het idee... van zo'n leidende kandidaat. Maar ik zie wel dat als de andere grote families het doen... en de liberalen zouden het niet doen, dan zouden wij een nadeel hebben. En dat wil ik niet. Uh, wat ik wil natuurlijk, dat er veel liberalen op mooie posten komen... ook na de verkiezingen. Ja. Maar Guy Verhofstadt staat ook nog eens bekend als zeer pro-Europees. U bent doorgaans meer van een iets behoudender tak. Dat vringt ook nog een beetje. Ja, nou, Verhofstadt um, uh, staat ook bekend als echt een echte man van de vrije markt... van vrijhandelsverdragen. Ja, en dat, dat spreekt... ook veel meer macht naar, naar, naar Brussel. Ja, hij is Belg. Uh, en Belgen hebben altijd de neiging om veel nationale problemen... naar ja, Europa ja, precies, te maar exporteren. U, maar, maar u heeft ervoor gekozen hem te steunen. Ja, maar dat is het lastige in Europa... Dat uh, ik schets al dat Berlusconi en Merkel ook in dezelfde fractie zitten. Het zijn natuurlijk hele brede politieke families. Dus je zult eigenlijk nooit iemand vinden, behalve jezelf of van je eigen Bale. partij. Ja, zeker. Nou ja, Hans van Bale had het ook kunnen doen. Maar uh, is op dit moment geen fractievoorzitter. Uh, dus je moet echt iemand hebben die nu al op een hele senior rol heeft... om die Europese aanvoerdersrol te kunnen hebben. En Hans van Bale is op dit moment ook al president van de Liberale Internationale. Joost Vullings hoorde u in gesprek met minister-president Mark Rutte. Diezelfde Mark Rutte brengt morgen een bezoek aan de westelijke Jordaanhoever... aan de stad Rawabi, althans een stad in aanbouw. Een compleet nieuwe stad voor meer dan 40.000 mensen. Goedenavond, uh, Stefan Cepesi. Goedenavond. Is het een uniek uh, project? Ja, het is een, een zeer uniek project... omdat het uh, de allereerste modern geplande Palestijnse stad is... De eerste modern geplande Palestijnse stad. En hoe gaat die eruit zien? Um, nou, die, die, die stad is gepland zo'n beetje in het midden van de Westbank. In een, in een prachtig gebied wat, uh, wat, wat, wat, wat heel veel heuvels heeft. Uh, Dicht het economisch centrum. Uh, dat is Ramallah. En uh, nou ja, dat, dat, zoals het eruit gaat zien, het is nog niet af. Uh, maar gaat het enorm veel groene zones hebben en voetgangersgebieden. En komen er voor de Palestijnen nieuwe dingen... zoals amfitheaters en kinderopvangcentra, uh, et cetera. Uh, ja, en dat zijn ze niet gewend daar. Nee. Terwijl als, als, kan je het vergelijken met een Nederlandse stad? Of gaat dat te ver? Um, ik denk dat het ongeveer zo groot is als Beverwijk. Maar voor de rest kun je het eigenlijk nergens vergelijken. Als je het hebt over het inwoneraantal natuurlijk wel. Uh, maar als je het hebt over de locatie en de, de setting waarin het ligt, uh, is het echt uniek. Het, het is wel een forense stad in die zin dat Ramallah het economisch centrum is. En dat, uh, dat daar een enorme behoefte is, een enorme schaarste aan, uh, uh, uh, nou ja, aan bewoonbare huizen. Uh, die die in een moderne, uh, ja, die, die, die modern leven kunnen bieden. Dus de, de middenklasse van de Palestijnen, die, uh, die, die kunnen hier aan wonen. Nou ja, u kent het spreek van dichtbij, want toen u werkte als economisch adviseur van Tony Blair, uh, speciaal voor ingezant voor het Midden-Oosten, toen heeft u ermee te maken gehad. Wat, wat gaat een flat kosten? Ik geloof dat de, de goedkoopste zo rond de 60.000 dollar zijn. En uh, dan heb je uitschieters, dus geloof ik, 170.000 dollar voor. Uh, voor een aantal villa's die je ook kunt aanschaffen. En kan de gemiddelde Palestijn dat betalen? Ik denk dat de gemiddelde Palestijn het niet kan betalen... maar er zijn wel heel veel mensen in de Palestijnse middenklasse... die dit, uh, die dit wel kunnen betalen op dit moment. Oké, okay, dus het is echt wel een grote groep die er echt kan gaan wonen. Het ja, niet leeg te staan. Ik denk van niet. En dat is altijd een beetje gisteren natuurlijk. want Er is enorm veel publiciteit en... Uh, uh, rondom zo'n project. En het is ook een uh, project wat zeer veel, media, uh, uh, uh, zeer veel in de media is geweest. Ja. Uh, um, omdat het natuurlijk niet gewoon is dat de, de Palestijnen nieuwe steden bouwen. Meestal hoor je dat van, uh, van de Israëlische kant uh, op de westelijke Jordaanhoever. Um, maar ik denk dat gezien... De kwaliteit van de lijn, gezien de kwaliteit van de lijn... Uh, dit gesprek een beetje werd onderbroken. Kijk even of ik u nog kan horen. Nee. Ja, u bent echt weg, dan denk ik dat we naar muziek gaan. Of bent u daar weer, meneer Seppesi? Ik, ik, ja. ik denk het wel. Ah, ja, Nou, dat klopt inderdaad, u bent er weer. U was net aan het vertellen dat het een, een groot project is... maar vermoedelijk, of mogelijk toch haalbaar. Uh, omdat er een groeiende groep is die daar zou kunnen en willen wonen. Uh, wat, kan je zeggen ja. dat het goed gaat in Gaza? Nou in Gaza, dit is de Westbank, dus dit is de westelijke Jordaanover, Dus dat is uh, niet, te, niet te vergelijken ja, sorry, met Gaza. Sorry, ik vergis me. Maar uh, kan je zeggen dat het daar veel beter ja. gaat dan in Gaza? Dat was mijn vraag. Het, het gaat er veel beter dan in Gaza, maar uh, de, de economie is er niet meer zo sterk als een aantal jaren geleden. Dus het is wel echt een project wat er op dit moment heel erg uitgehaald wordt. Uh, om, om een beetje een horizon te geven van, uh, van iets dat toch lukt en iets dat toch kan. Want er, er wordt een, een miljard dollar geïnvesteerd om deze stad uit de grond te trekken. Ja, wie betaalt het trouwens? Uh, dat is ongeveer voor een derde uh, Palestijns geld, Palestijnse zakenleven wat daarin investeert. En twee derde is dat een, een, een investeringsmaatschappij uit Qatar. Oké, okay, die, die, die denken daar geld mee te kunnen verdienen. Ja, maar ik denk ook wel dat het een politiek statement is. Want uh, uh, dit is voor de Qataris natuurlijk iets waar ze uh, prachtige sier mee kunnen maken. Uh, het is de allereerste moderne stad uh, die in Palestina uit de grond wordt gestampt. En uh, ja, die heeft toch een, uh, een, een, een Qataris vlaggetje uh, uh, erbij zitten... Uh, doordat zij dit mogelijk maken met hun geld. Ja, en dat is een soort van reclame voor hen. U zei net, de economie is niet meer zo sterk als een paar jaar geleden. Uh, hoe komt dat? Nou, een aantal jaar geleden zijn er zeer veel restricties uh, opgeheven door de, uh, door de Israëli's in de bezette west jordaan -oever. En dat heeft de economie veel goed gedaan samen met, uh, met heel veel donorgeld wat er op dat moment ook binnenkwam. Uh, en op dit moment uh, is daar niet zoveel meer te halen. Hè. Er, zijn, er zijn heel veel checkpoints, heel veel bewegingsvrijheid uh, is, is beter geworden door het weghalen van, uh, van, van interne barrières die de Israëlische militairen bemannen. Uh, en op dit moment is er gewoon nog één grote andere barrière. En uh, nou ja, die is politiek gezien zo moeilijk... Uh, dat er geen zicht is om um, um die uh, snel op te heffen. En wat is die grote barrière? Uh, dat is dat 60% van het land in, in de Westbank... Uh, um, uh, dat, daar, uh, uh, dat uh, Israël daar alles over te zeggen heeft. He, dat betekent dus dat bijvoorbeeld zo'n zo project als Rwabi... Uh, dat het alleen mogelijk is als er een weg en elektriciteit en water... Uh, met die stad verbonden worden. En Rawabi is daarbij een uitzondering waarbij dat dus nu mogelijk wordt gemaakt. Maar voor 60% van het land in de Westbank is, uh, is enige investering door de Palestijnen niet mogelijk. Nee, Precies, dus dat maakt het lastig en daardoor valt die economische groei ook weer een beetje stil. Ja, ja Kan je, kan je, daar, je zeggen dat Israël is... verder wel meewerkt of werken ze echt tegen? Met Rawabi kun je dat nu wel zeggen. En dat uh, is wel opmerkelijk, want een paar jaar geleden was dat nog zeer onzeker. Vandaar dat die investering als ook een, een enorme risicovolle investering werd beschouwd. Maar er lijkt nu geen weg meer terug. Het lijkt nu echt dat die stad er gaat komen. Uh, uh, de weg er naartoe is zelfs nu al aangelegd. Dat was altijd het heikele punt. Mag die weg er naartoe van de Israëli's er komen? Die is er nu. Uh, dus het, het, het lijkt erop dat, uh, dat, ja, dat dat debat voorbij is. En, en dat ook de Palestijnen hebben gezien dat dit toch wel mogelijk is gemaakt. Oké, okay, premier Rutte neemt morgen 100.000 euro mee om het gemeentebestuur te trainen. Dat moet vanaf nul worden opgebouwd? Ik denk dat alles vanaf nul moet worden opgebouwd. Nee, ja, ja, dus dit ook. En wanneer <laughs> dus worden de eerste ook. huizen opgeleverd? Uh, ze zeggen dat de eerste huizen er uh, zo tussen de lente en de zomer van volgend jaar klaar zijn. Oké, okay, het zit er echt aan te komen. Ja. Stefan Sapaesi, hartelijk dank. U uh, werkte samen met uh, Tony Blair. Uh, speciaal VN gezant voor het Midden-Oosten.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 U2, en dat is de titelsong van een film over Nelson Mandela die binnenkort verschijnt. Toen Nelson Mandela begin jaren 90 president van Zuid-Afrika werd... waren de wonden van het apartheidsregime nog vers. Om een land een toekomst te geven moest het verleden onder ogen worden gezien. Blank en zwart moesten zich verzoenen. Onder leiding van aardwisschop Tutu stelde Mandela de waarheids- en verzoeningscommissie op. Een tribunaal dat geen straffen uitdeelde, maar amnestie. Tenminste aan degene die open kaart speelde over hun rol tijdens de apartheid. Bij ons te gast jurist Afjen Elian van de Universiteit Leiden... en naar de telefoon uh, correspondent Elis van Gelder. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Elian, u bent gepromoveerd uh, op die waarheid- en verzoeningscommissie. Waarom was u daar zo in geïnteresseerd? Nou ja, op een gegeven moment... Uh, men wilde in Nederland, de Universiteit willen onderzoek doen naar politieke transities. Dus politieke overgang van één regime naar ander regime. Maar... Een model van Zuid-Afrika willen men onderzoeken. En men moest zowel vanuit de kant van politieke filosofie kijken... internationaal recht en recht. En ik was net afgestudeerd op drie gebieden. Dus ik was geschikt daarvoor. <laughs> dat is niet zo dat u een persoonlijke fascinatie daarvoor had? Nou enigszins ook, want uiteindelijk Iran, waar ik geboren ben... en andere landen op een gegeven moment komen ook in zo'n transitie Precies, er komt een dag dat uw land ja. het ook nodig heeft. Ja, en, en hoe moet je dat doen eigenlijk? Ja. Ja, ja. Eh, Alice, wanneer heeft die verzoeningscommissie precies gefunctioneerd, weet je dat zo? Uh, ja, dat was uh, inderdaad na toen Mandela net uh, aan de macht was uh, gekomen. Ze hebben toen, als ik het goed heb hoor, uh, ruim 20.000 uh, mensen gesproken. Ja, dan 20.000 uh, getuigen. Het was heel belangrijk voor Zuid-Afrika ja, om die verhalen van al die getuigen uh, op te tekenen. Om ook een soort van, eigenlijk, ja, een soort van chroniek ook wel te krijgen van, van wat er allemaal gebeurd is tijdens de apartheid. Ja, daar zijn ze wel een paar jaar mee bezig geweest dan waarschijnlijk. Dat klopt, dat klopt. Maar goed, echt uh, voorafgaand. Aan, aan de inrichting van de commissie... was de discussie tijdens... Uh, uh, zeg maar onderhandelingen tussen F.W. de Klerk... dus de laatste president ja. van het regime, en Mandela... zouden uh, eigenlijk twee pijnpunten waren... tijdens de onderhandelingen. Pijnpunt 1 was... Ja, de blanke bevolking moet wel gerustgesteld worden... dat straks al die zwarte mensen... niet gaan hun grond, uh, grond bezitten... of hen, uh, zeg maar een bijtjesdag organiseren. Een ja. ja. pijnpunt voor Mandela was... Ja, hoe moet ik nou aan en mijn achterban, zeg maar meer uit, dan zou Afrikanen vertellen... nou, ik heb nu onderhandeld, we hebben een democratische grondwet... maar wat moet gebeuren met inlichtingendiensten? Wat moet gebeuren met politie en leger? Die, die, die verzetsmensen hebben mishandeld en vermoord. Dus voor die twee problemen moesten ze een oplossing vinden. Nou, vooral het tweede probleem was het allergrootste probleem... namelijk hoe je moet omgaan met het verleden. Op een gegeven moment, zoals ik het begrepen heb... Mandela had gevraagd aan LB Sachs, later uh, rechter bij Constitucional Hof van Zuid-Afrika... Alex Boren en een paar andere mensen zoeken uit of we een model kunnen vinden zonder dat we hoeven te, om middelijk te berechten. En dat was typisch Mandela-methode. Namelijk aan anderen het gevoel geven dat zij aan het uitzoeken zijn wat de oplossing kan zijn. Terwijl hij wist al lang welke richting het komen. Hij had al lang bedacht dat, dat het zoiets moest worden. Absoluut. Want alle anderen toen op een gegeven moment kwamen met zijn discussie over verzo, waar een verzoeningscommissie, onder andere een model van Chili en Argentinië, toen zei ja, maar ik wil iets strakker, Ik wil meer juridisch. En toen blijkt dat hij heel veel had gezegd en dat is precies wat hij wilde. Nou, een commissie die in Zuid-Afrika werd opgericht... een perfecte commissie... ...eigenlijk was een tribunaal... ...zoals een rechtbank is... ...alleen de uitkomst was niet een strafmaatregel... ...de uitkomst was een amnestie. ...maar je moest echt meewerken... ...en er was ook niet alleen, het ging niet alleen om... ...om apartheidsregime... ...het ging om... om, om verzetsgeroep hierin. Ja, maar het ging dus echt om een echt tribunaal... waar, ja, je, echt, niet, je, met je, waar je niet met slappe verhaaltjes wegkwam. Nee, waar zet... je met de billen bloot moest. Ja, ja. Alleen je kreeg geen straf. Je kreeg geen straf en je was verplicht om daar te verschijnen. Dat wel. Het kon niet zo zijn dat je zei... Nee, dan ga ik nee, ook lekker je, niet. Je, je moest daar verschijnen en dat was interessant. Een andere opdracht van hem was ook... om instituties institu institu te, institu te onderzoeken... Hoe zij omgingen met apartheid. Bijvoorbeeld media werden onderzocht. Mm. Er werden ra rapporten uitgebracht. Leger, eh, medische sector, eh, rechterlijke macht, juristen. Buf, het was heel interessant om al die topjuristen ten tijde van apartheid te horen. En dat was eerlijk gezegd niet alleen voor zuid Afrikanen heel erg leerzaam, mm. maar voor ons hier ook in Nederland. Maar ook, ook de andere kant, ook anti-apartheidsactivisten. Zeker, verzetsmensen, onder andere leden van ANC, worden gehoord. En uh, vaak hebben ze ook een verontschuldiging aangeboden... voor een aantal uh, misdaden die ze gepleegd. Onder andere in Angola in de kampen van ANC. Maar ook bij een bomaanslag op een supermarkt of zoiets in de jaren 80. En dat was een hele moeilijke punt, historisch gezien. Kijk, als je kijkt, 40-45 in Nederland ook. Terecht gaan we er allemaal ervan uit dat de verzet juist was, gerechtig was... en moest verzet gepleegd worden. Nou, dat geldt voor Zuid-Afrika ook tegen apartheidsregime. Daar heeft niemand twijfel. Aan. En dat staat ook in het rapport. Maar dat we niet zeggen dat alle concrete daden... van verschillende groeperingen... die geen opdracht hebben gekregen van leidinggevenden van verzet... maar spontaan een actie hebben op mm -hmm. tuin gezet... dat die allemaal gerechtvaardigd is. Nee. Waarom zouden nou vrouwen en kinderen... van blanke mensen gedood worden ja. door een aanslag? Ja, dus ook dat is goed bekeken door die commissie. Ja. Ja. Heeft Mandela zich er zelf nog mee bemoeid... of heeft hij hem ingesteld en het daarna zijn werk laten doen? Nee, hij heeft, <lacht> hij heeft van meet af aan mee zich bemoeid. Ik denk denk dat hij zelf, maar goed, dat zijn de dingen die langzamerhand moeten natuurlijk openbaar gemaakt worden als presidentiële documenten ook openbaar worden. Hij heeft zich bemoeid op een hele bijzondere wijze, namelijk van meet af aan na zijn bevrijding, na zijn vrijlating, heeft hij zich zodanig gedragen dat alle stappen van hem waren richting verzoening. Mm. En kok aannemen dat dat in Robben Island een en ander deed van apartheidsregime. Be bewaking va van allerlei type mensen die voor apartheid, regime voor harde sector van apartheid, regime werkten om te laten zien dat hij verzoening wil. Ja, of naar uh, de vrouw van een van de oprichters van apartheid regime te gaan als, als die man uh, overleden is, ja. dus ook daar verzoening. En, en ja, het voorzitter, was voorzitters het... zeggen al reeds voordat de commissie tot stand kwam. Ja, de, de, de voorzitter van de commissie was Aartsbisschop Desmond ja. Tutu. Terugkijkend zei Tutu er het volgende over: de reden voor deze commissie is. Opening wonden, cleansing them, so that they do not fester, and saying we have dealt with our past as effectively as we could. We have not denied it. We have looked the beast in the eye. Ja, oude wonden open open maken en schoonmaken, zodat ze niet gaan zweren. Dat is wat uh, Toto zei. Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Hoe wordt er inmiddels teruggekeken op de commissie? Ja, het deel is inderdaad wel positief... dat in ieder geval al die verhalen boven water zijn gekomen. Maar ik heb een paar maanden terug ook nog wat slachtoffers... en wat familieleden van slachtoffers gesproken... die deel waren van die waarheidscommissie. Ja, en een deel van die mensen voelt eigenlijk... dat ze er toch een beetje van zijn, zijn afgekomen. Die zeggen van ja, die daders hebben amnestie gekregen... en zij hadden toch eigenlijk wel ook gehoopt... op een soort van schadevergoeding. Ja, waarheidscommissie moet eigenlijk vooral het slachtoffer ten goede komen. En dat gevoel heeft niet iedereen hier in Zuid-Afrika. Nee, maar kan je zeggen dat het wel echt iets bijgedragen heeft... aan de, de wederopbouw van het land? Ja, nee, absoluut. Zeker, zeker. En ook, uh, ja, uh, wat ook net werd verteld... Uh, gewoon ook de daden die Mandela zelf deed... om uh, te zorgen voor, uh, voor verzoening. Um, Zuid-Afrika is nog steeds wel een heel erg verdeeld land. Maar we kijken nu vooral aan tegen een uh, andere verdeelheid. Nu komt dat vooral uh, door de economische uh, situatie. Uh, nog steeds zijn uh, de meeste zwarte Zuid-Afrikanen uh, arm... en de meeste blanke rijk. Uh, maar ja, op een dag van vandaag, als het dan weer om Mandela... Draait, zie je die eenheid ook wel terug, euh, blank en zwart, euh, roud samen. Uh, dus ja, die raciale scheidslijnen, die zijn wel, uh, wel steeds kleiner. Ja, meneer Elian, hoe kijkt u terug op die commissie? Is het dan een goed middel gebleken? Ja, zeker. Ze, ze zijn geslaagd in wat betreft uh, politieke overgang. Want uh, daar ging het om. Kijk, Mandela heeft nooit beleefd, de bedoeling was van Mandela ook niet om, om definitief een prachtige Zuid-Afrika op te bouwen. Dat moeten Zuid-Afrikanen zelf doen. De opdracht aan Mandela was, hoe kun je van een, uit een verdeeld verleden, haat en, en misdaden tegen de menselijkheid, overgaan naar een samenleving en een grondwet... die de rechten van de mens respecteert en menselijke waarden. Ja, en dan blijft er altijd gedoe over... want schadevergoeding hoorden we net. Zeker, dat was heel karig ook geregeld toen al. Want de vraag was... dat bij constitutioneel Hof werd opgesteld in die tijd... Nou, wie is de slachtoffer? Hele Zuid-Afrika was een slachtoffer. Die bedragen zouden symbolisch van aard zijn. Want uiteindelijk alle zwarte slachtoffers van het apartheidsregime. Dus aanleggen van waterleidingen, gasleidingen, weet ik hoeveel, scholen. Dus ze moesten zoveel doen. Ja, dat was onbetaalbaar. Dat, dat was dat onbetaalbaar. Dus een karig bedrag was afgesproken. Maar uiteindelijk gaat het om het feit dat Mandela wilde voorkomen dat genocide zou gaan. Ja, en dat, dat, dat is gelukt. Van witte fascisme naar, naar het zwart fascisme gaan of naar Rwanda-achtige toestand. Dat is hem gelukt. En dat kon nooit en ten niet meer lukken zonder een aantal christelijke begrippen. Onder andere begrip verzoening, hè? katholieke kennis, sacrament van verzoening. Uh, dat komt ook, dat is ook een katholieke traditie, namelijk in, in Chili en Argentinië: ja, ja. waarheid en verzoening. Bichten gewoon, dat is gewoon openbaar. Bichten. Weliswaar, Desmond Tutu is van de uh, Anglo-Saxische kerk en uh, Mandela zelf van de Methodische kerk, maar maakt niet zoveel uit. Basisbeginselen zijn hetzelfde. Namelijk, je moet uiteindelijk die waarheid uitspreken. Ja. En je moet ook durven te vergeven ja. om verder te kunnen gaan. Dan kan je zeggen dat dit model zijn belangrijkste bijdrage, zijn belangrijkste uh, uh, cadeau, misschien gewoon bijdrage, is geweest voor Zuid-Afrika? Aan de mensheid, denk ik, niet Zuid-Afrika. Dat is echt zo belangrijk. Denk aan, aan de hele conflicten in het Midden-Oosten. Denk aan andere conflicten in, in ja. Zuid-Afrika. Denk aan conflict vandaag de dag in Colombia. Daar kan dezelfde structuur gebruikt worden, zegt u? Dezelfde structuur, maar met dezelfde strengheid. Dus het moet niet zo zijn dat iemand een verhaaltje vertelt... en krijgt hij een amnesty. Maar dat moet echt onder strikte voorwaarden zoals in Zuid-Afrika was. Ja. Alice mee eens? Belangrijkste bijdrage van Mandela? Ja, zeker. Een hele belangrijke bijdrage. Ja, zonder dit uh, had het land inderdaad uh, niet, niet vooruit uh, gekund. En uh, ja, Mandela moest ook wel. Het was ook nog wel, inderdaad, zoals ook al gezegd werd... Uh, een van de voorwaarden natuurlijk om überhaupt uh, verder te gaan. Als uh, er gezegd was van uh, iedereen van uh, het blanke regime... wordt verantwoordelijk uh, gehouden... Ja, dan was er überhaupt ja. geen transitie nee. uh, geweest. Okay. Dus dit was een voorwaarde om verder te gaan. Dankjewel je van Gelder. En dank je wel, uh, Elian... die promoveerde op de Waarheids- en Verzoeningscommissie... Naar zuid afrika graag gedaan. Ja. Vamos, vamos, Simon, eu já falei. Als je wilt dan lagadinho. Vai no balanço do vento, dançando je wilt dan gewoon langzamer gaan, Lacati, Lacati. Als je wilt dan gewoon langzamer gaan, Lacati, Als je wilt dan je wilt gewoon langzamer gaan, Em cima, em cima, balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fica boa. Ajude filha lá na tembua. Tá faltando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe. Dançaram um lagadinho. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Vai, se você quiser, pode dançar lagadinho. Let your body lose. Let your body lose. whatever the arms around the killer. Have it lose. Marjardino van Claudia Leiter. Het Nederlandse Elftal gaat zeker in drie steden in Brazilië voetballen. Sao Paulo, Porto Alegre en Salvador. Goedenavond Ineke Holtwijk. Hartelijk welkom. Dag. Je was correspondent in Brazilië en tegenwoordig ben je Brazilië-kenner en auteur. Ja, zijn het mooie steden waar we naartoe gaan? Ja, ik vind dat ze enorm geboft hebben. Salvador, dat is echt een beetje de droom. Met Brazilianen met geld willen er allemaal naartoe op vakantie. Bahia, dat is het exotische Brazilië. Mooi, eh, goed, mooi ontwikkeld, goed gebouwd. Ja, mooi ontwikkeld wil ik niet meteen zeggen. Maar het is een, een hele interessante stad. Het is... Uh, eh, ja, het vliegveld ligt een beetje... Ik vertel het nu maar vast. Het vliegveld ligt een beetje buiten de stad. En dan kom je aan en rijden je door een heel mooi bamboebos, En dan langs al die prachtige stranden. Met palmbomen. Oké, okay, dus als je er daar een vakantie aan wil koppelen, kan dat heel goed? Heel goed, heel goed. Met allemaal... Uh, dus de, de Afrikaanse deelstaat, de Afrikaanse stad. De meest Afrikaanse stad van Brazilië. Met dus ook... Uh, uh, negers met muziek in de benen, trommels op straat. Uh, vrouwen die uh, achter uh, zwarte vrouwen in witte roesjes, jurken... die uh, boven pannen met sissende olie staan en daar bejees bakken. Ja, koud? Nee, warm. Warm. warm. Het is de warmste, de warmste van de drie. Ja, warmste van de drie. Het is uh, winter in Brazilië. moeten we ons, uh, Tijdens het bedenken, WK. Ja. Tijdens het WK. En uh, Salvador is zo 26 graden, een beetje lekker overdag gemiddeld. Ja. Oké. Okay. En dan kan het wat afzakken tot onder de 20 s'avonds. Maar gewoon buitengewoon heerlijk. Fris windje. Probleem is eerder regen. Het is regentijd. Oké, okay, dus dat kan wel. De velden, ja. Maar de velden kunnen daar tegen? Zijn ze daarop gebouwd? Ja, denk ik. Daar kunnen ze wat denk hebben. wel hebben. Dat ze erover nagedacht. Oh, ja. ja. Sao Paulo. Sao dat... Paulo. Ja, dat is de leukste stad ook. Ja, nou, als je mij vraagt, ik vind São Paulo de leukste stad. Maar het heeft wel even geduurd, want je zou kunnen zeggen, São Paulo is, is een katstad. Je hebt hondsteden en katsteden, en hondsteden die bieden zich aan, gewillig, en katsteden moet je veroveren. Die zijn niet mooi, hè, Die zijn eigenlijk nog wel lelijk, die zijn ingewikkeld. En São Paulo is een stad, maar São Paulo vibreert. São Paulo is massaal. São Paulo is groot. São Paulo is de hele wereld. Als je van Rio naar São Paulo vliegt, 35 minuten, en dan vlieg je 20 minuten. Over wolkenkrabbers. Dat is Sao Paulo. Oké. Okay. Het is uh, 12 miljoen inwoners. Als je de voorsteden meerekent, 18 miljoen. Daarmee is het de grootste stad op het zuidelijk half. Oké. Okay. En, en, en wat vind je er dan zo mooi aan? Want dat klinkt nou, het klinkt hele... mooi, mooi. Het is vooral zo, zo uh, uh, vibrerend. Het is gewoon een actieve stad. Je hebt echt het gevoel van. Je voelt de kracht van Brazilië daar. Als je daar rondloopt, heb je het idee dat New York ouderwets is. Met uh, wolkenkrabbers, van die grote spiegelwanden. Uh, boven je hoofd cirkelden helikopters. São Paulo is ook de helikopterhoofdstad in de, in de wereld. Veel meer dan in New York bijvoorbeeld. Dat moet ook wel, want je hebt dus die verschrikkelijke files. Je staat in de file. En je hebt, als je naar de bevolking kijkt. Hè, want dus Salvador is heel zwart. 80% yeah. procent heeft een kleur. En dan São Paulo is het heel erg gemixt. Dus je hebt veel migranten uit het arme Noordoosten. Het is natuurlijk de stad waar je werk kan vinden. Maar ook. Uh, uh, Immigranten, nakomelingen van immigranten, uh, Duitsers, uh, Italianen, maar ook bijvoorbeeld veel Japanners, veel Aziaten. Dus als je over eten gesproken hebben we het nog niet over gehad: ja. eten, Japanse eten in uh, Sao Paulo. Okay. Honderden Japanse restaurants, fantastisch, de hele Japanse we, wijk. En waarom is dat? Waarom, wat komen al die Japanners daar doen? Ja, dat zijn uh, de, die immigranten. Weet je, de, uh, Japan was natuurlijk heel erg vol. En hetzelfde wat je zag in Spanje en in Portugal. Mensen die, uh, boerenfamilies, weinig land. En die emigreerden. Dus je hebt heel veel Japanners. Zijn geëmigreerd een eeuw geleden. En zijn daar begonnen in de tuinbouw. Dus de tuinbouw in Brazilië is echt van de Japanners. Oh ja. Zijn de stadions een beetje klaar eigenlijk? Nou, er zijn uh, de helft van de twaalf, dus heb je. De helft is klaar. En die, van dit rijtje van Nederland zijn er nog twee in Aanbouw. En welke zijn welke in welke steden zijn ze klaar en welke niet? Nou, is dat zo? Nou, uh, San Paulo is een drama. Want São Paulo bouwt dus een heel groot nieuw stadion. Maar er is afgelopen week... Een week geleden is daar een ongeluk gebeurd. Twee mensen, twee arbeiders, okay. twee bouwvakkers gedood. Dus dat was tamelijk dramatisch. Dus opnieuw vertraging. Maar ze hebben nog gezegd dat het moet eind december klaar Dus zoveel tijd is er niet dat het afkomt. Salvador was het klaar. Dat is het enige wat opgeleverd was. En, uh, maar dan helden ze... Door de heftige regenval was er weer een probleem met het dak. Oh. En uh, in Porto Alegre zijn ze ook nog bezig. En dat is overigens een bestaand stadion. waar ze Dat wordt verbouwd dan. Verbouwd, ja, ja, precies. Waar ligt dat, Porto Alegre? Nou, Porto Alegre ligt helemaal in het zuiden van Brazilië. Dat is de belangrijkste stad in het zuiden van Brazilië. Dus het is ook een stuk frisser. Dus ook heel blank is het daar. Het is een beetje Duitsig. Ik heb altijd het idee dat ik in Beieren ben, als nou. ik daar ben. En het maar het klinkt een net... als goed onderhouden ook. Ja, goed onderhouden, goed georganiseerd. Veel afstammelingen van Duitsers en Italianen daar. Daar komen ook al die mooie fotomodellen vandaan, zoals Giselle Bunchen. Maar ook die Fernanda Lima, heb je die gezien op televisie? Was dat bij de loting, die mevrouw? Die loting, in die, die goudkleurige ja. jurk. Ja. In Brazilië zeiden de voet voetbalcommentatoren... dat het een gebrek aan solidariteit met Dilma Rousseff, de president, was. Ach. <laughs> om, om Fernanda Lima dat te laten doen. Maar Fernanda Lima komt dus uit Porto Alegre. Genia. Dus al die mooie fotomodellen komen daar vandaan. Het is uh, gaucho's heet. Dus, uh, de mensen die uit die regio komen. En gaucho, dat is hetzelfde als de gaucho moet ik zeggen. Dat is op zijn Portugees. Gaucho is in Argentijns. Dat zijn de cowboys van Latijns-Amerika. Het is echt uh, land cowboys. Dus met zo'n leren schoot. Een, een rode scherp Vleeseters zijn het. Beier, ik zei het al, bier, ja. rode wijn. Ja, maar ook wel goed om vakantie te vieren. Als ik het zou ja. horen, of is dat minder? Ja, ik vind te het een beetje saai. saai. Vind het een beetje saai. Dat hele Zuid-Brazilië doet toch een beetje aan Europa denken. Ja, ja, en daar hou je niet van. Nou ja, als te ik het horen. voor het kiezen heb, liever het hele exotische gaan. Ja, ja. En dan als we verder komen, moeten we misschien ook in Rio spelen. Nou, geweldig. Ja? Ja, dat is een soort Monte Carlo natuurlijk. In Rio is ook zeggen in Europa ze ook trouwens, hoor Monte Carlo. Ja, hebben we ook in Europa, dat is waar. Maar Monte Carlo op zijn tropisch. In Rio zeggen ze van São Paulo, ik denk dat dat al heel veel zegt. Eh, het toppunt van eenzaamheid is in een kamer zitten met een Paulista, een inwoner van São Paulo. Echt waar. Want kijk, in Sao Paulo is in de ogen van Rio, het zegt net zoveel over Rio als over São Paulo, is dat de stad van de snops, hè, harde werker, geld, beetje Amerikaans. En in Rio kan je ook met een zwembroek. Uh, door straat lopen en ben je saai als je om zes uur niet uh, aan de drank gaat. Ja, precies, ja. Gaan we Rio halen, Ineke? Nou, ik weet het niet, maar het grappige is dat de Brazilianen... die praten helemaal niet over hun pool. Die praten alleen maar, moeten wij straks spelen tegen Spanje of tegen Nederland? Oké, okay, die twee landen zijn ze mee bezig. We komen, in de volgende ronde komen we elkaar tegen dan. Daar gaan, gaan de Brazilianen al enorm van uit. En ik las dat een van de commentatoren zegt dat Nederland... Mogelijk wel, Braziliaanse commentator, commentator, mogelijk uh, hoge ogen gooien. Oké, okay. dan gaan we dan afwachten met jou. En jij krijgt een drukke zomer. Ineke Holtwijk, dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Ja, de lijn is uh, zanger Stef Bos. Stef, goedenavond. Dag Thijs. Je hebt vanavond opgetreden in België. Op welke manier ja. heb je stilgestaan bij uh, Nelson Mandela? Ik begon de voorstellingen mee, want... Uh, dat uh, dat liet mij wel weer reden vannacht uit Nederland terug van de Pakjesavond. Ik en mijn vrouw met de kinderen achterin en een piratenschip in mijn nek <laughs> en uh, van mijn zoontje. En uh, toen hoorden we dat uh, nieuws en toen zei mijn vrouw uh, op zijn afrikaans wat zei ze Afrikaans: het is die einde van een era, het einde van een tijdperk. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Ze zei van dit is de een van de laatste politici met een droom. Dat bestaat bijna niet meer. Oh ja. Ja. Klopt het dat jouw vrouw een kleindochter van uh, oud-premier Bota is? Ja, en dat kenschetst ook het land. zo. Uh, zij is ooit uh, bij hem een maand in huis geweest bij Mandela om te leren schilderen. En dat is de complexiteit van het land, laat het heel mooi zien dat zij als kleindochter van. Ik bedoel, ze had niet zoveel met die opa te maken qua politieke ideeën uh, natuurlijk, maar. Uh, zo complex is het land dat zij dan uiteindelijk bij hem een maand in huis zitten om hem te leren schilderen. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook het fascinerende van Zuid-Afrika. En kon hij een beetje schilderen? Ja, hij moest, ze moesten een serie doen met aquarellen over zijn gevangenschap in, in uh, Robben Island. En die werden daarna verkocht voor zijn stichting. Okay. Uh, aan, de, aan de opera Windvries van deze wereld. Voor, voor een goed doel dus ook nog. Maar kan jij als ja. jij met je vrouw praat het verdriet van de uh, uh, Zuid-Afrikanen van vandaag voelen? Ja, weet je, het is, het is natuurlijk zo'n schakelfiguur geweest. En het is ook, voor, als je het land goed kent, iemand... Uh, hij was de chosen in zijn cultuur, hè? De, de uitverkorene die zijn volk moest leiden. Dus het is niet alleen een hele wonderbaarlijke man... maar ook iemand die zijn taak uh, uh, ongelooflijk uitgevoerd heeft... En, en dan dat land bij elkaar wou houden. Want eigenlijk al die culturen... Zuid-Afrika is een land met zoveel verschillende culturen... daar zal altijd een spanning blijven. En... Uh, en hij is iemand die ongelooflijk goed op dat koord kon dansen, weet je... om mensen bij elkaar te brengen in plaats van te polariseren. Ja, ja. Voor jou zelf, een memorabel moment, als je aan Mandela denkt. waar denk je dan aan? 2002, denk ik, in Amsterdam, in Carré. was er een televisieuitzending. Hij kreeg een prijs en toen zat hij op de eerste rij... en toen mocht ik samen met Sibongile Kumalu een lied zingen... en dat heet Zondags en Soweto. En dat heb ik geschreven toen ik net in Zuid-Afrika de eerste keer kwam als verse Nederlander geconfronteerd met de nadagen van de apartheid. En ik stond daar te zingen en ik zag die man. En opeens kwam dat liedje thuis. Ik denk, misschien heb ik dat liedje wel daarvoor geschreven. En dat was echt een heel mooi moment. En toen ik hem daarna ontmoette ook. Want hij had het hele nummer begrepen. Zijn okay. Afrikaans was fenomenaal. En daardoor verstond hij heel goed Nederlands. Achter. Zullen we nou een stukje luisteren van dat nummer? Ja. Ja, hoe reageerde Mandela toen uh, jij dit tegen horen bracht? Ja, hij, hij, hij is natuurlijk een man van, van de dingen bij elkaar brengen. Dus om Cosa uh, van Sibongole met het Nederlands samen te horen, dat was pek naar zijn bek. Hij vond het fantastisch. Zeiden ze ja. Zei ja. ja, ja. Kan Zuid-Afrika verder zonder hem? Uh, ja, maar het, het, weet je, dat, dat gaat nou niet direct iets veranderen. Maar ik denk wel dat hij als, als cement voor de samenleving heel belangrijk was. Dus, er gaat wel wat meer polarisatie komen. Met zwarte mensen die ik ken, die ANC, stemden stemden dat soms nog alleen om hem. Dus er gaat wel iets gebeuren, denk ik, wat dat betreft. Oké, okay, dankjewel. Stef Bos, voor jouw herinneringen aan Nelson Mandela. Zometeen Casaluna, de favoriete Casaluna-gasten van Helco Span, gaat u horen. We zijn er morgen weer met Max van Wezel. Goeienacht. Goedendacht, vrienden.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 Pieter Derks. Iedere nacht van 12 tot 1. En hij heeft ook gewonnen, dus hij mag zich noemen de slimste mens. Pieter Derks. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Dit jaar ook gewoon nog een oudejaarsconference. Pieter Derks, ik kijk er naar uit. De overnachting. Morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.